De politie heeft 15 tips binnengekregen over de moord op zakenman Koen Everink. Volgens de Telegraaf geeft de politie geen details over de inhoud van de aanwijzingen en hebben ze ook niet geleid tot aanhoudingen. Het noorderlicht was afgelopen nacht goed te zien op enkele plekken in Friesland, Groningen en op de Waddeneilanden. Daar was het natuurverschijnsel met het blote oog te zien. Het komt niet vaak voor dat het poollicht hier te zien is. Het weer: buien soms met sneeuw en temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden en westen kan het glad zijn. In noord- en zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel. Later vandaag af en toe zon en een gradus 6. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Holka van de ANWB.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 Verder natuurlijk eh, volgen we voor, voor u de WK-schaatsen in Berlijn... met momenteel aan de gang de vijf kilometer bij de heren. Dus eh, als eh, er ontwikkelingen zijn die uw aandacht verdienen... zullen wij u die zeker niet nalaten. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, en we gaan het nog over het uh, Songfestival hebben... want het nummer, de Nederlandse inzending, is bekend, Albert-Jan. Ja, Douwebop, douwe, Bob. Ja, wie kent het niet? De Slowdown. Zo heet die single daar, die gaan we straks rijden. Maar een andere uh, songfestivalplaats. Emily De Forest is hier in Only Teardrops. I tear each other apart this time festival van een aantal jaren geleden. Je Emily de Thor, of The Forest en Only Teardrops. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst TV, op kanaal 45. 45. -M -M. Ja, en voor Nederland moet het dit jaar gaan gebeuren met Douwe Bob en Slow Down. I should find a place to, go and rest. I should find a place to Plaatje wel, Obertje. Uh, Leuk? Ja. ja. Want het ligt gemakkelijk in het gehoor, zoals het zo mooi heet. Jawel, alsof ik hem al jaren ken. Maar ik vind het een beetje kort. Het is een beetje kort. Ja, maar, maar dat hoort weer bij zo'n plaat uh, van het uh, Urefische Songfestival. Maar dat mag zeker niet langer duren dan. Dan maximaal dan... drie minuten. Ah, okay. Precies, jij snapt hem.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 om je aan te melden.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 CFM, je eigen lokale omroep is zeker meer dan de moeite waard. Helemaal vandaag, Albert uh, Jan, want uh, Fred Hey. Hij, ja. hij heeft uh, vandaag Nienke de Ruiter in de uitzending. Nee, meen je niet. Nienke de Ruiter, jawel. Oh, so, dus geweldig. straks tussen vijf en uh, zes uur gewoon lekker gaan luisteren. Naar Fred Hey, entertainment for bij CFM. En luister naar het interview met Nienke de Ruiter. Jorde trouwens uh, Coldplay, de laatste verschenen single... Adventure of a Lifetime.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 En de betrokkenen zijn blij dat Jano een nieuwe kans krijgt. Goed okay, nieuws. Goed nieuws dus over de hond Jano. En uh, ja, ik weet heel zeker dat Albert daar heel erg okay. blij mee is. Ja, En terecht, he, want uh, ja, dat was nog wel een gedoe uh, rondom Jano. Uh, Gelukkig bij deze opgelost. Zodat ik gaan we weer naar het circuitpark Zalvoort. Naar Willem van deze voor uh, de laatste race van de Winter Endurance. We'll be passing by and they'll be inside. Just waiting for no And while they're chasing dogs We'll be dancing in the dust Cause we'll vaker langs komen bij CFM. En dan komt de zaterdagmiddag is deze van Geigo. Je hoort de for You. CFM, race radio, pit report. Pit report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Zalvoort. Daar is Willem van Essen de Final Four. En Willem, volgens mij heb jij nieuws voor ons. Ja, uh, Final Four. Uh, je zegt dat al, voor vier uur. We uh, hebben nog drie kwartier te uh, gaan in deze race. Uh, op circuitpark Zandvoort de laatste race van het winterkampioenschap...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 Op het vinkentouw zitten uh, de uh, Mika Morin en uh, Ronald Morin, die ook drie punten achter staan op uh, Sebastian Beekman in het kampioenschap. En liggen derde in de klasse, dus uh, ja, om half vijf weten we wie, de kampioenschap, uh, ja, wie het kampioenschap uh, binnenhaalt in dit winterkampioenschap. Half vijf weten we ook wie de race overal gewonnen heeft. Uiteraard nog steeds aan de leidingen. Renault RS01 van de equipe Schuur. Met achterstuur Mike Schuur, Harry Kool en Erik van Loon. En die liggen zo'n straatlengte voor dat... Ja, die kunnen eigenlijk wel een beetje gaan cruisen de laatste drie kwartier En dan toch op de totaaloverwinning op deze zaterdag gaan binnenhalen. Maar het is, het is nogal een, het is een vier uur race, zoals je zegt. Uh, het, is, uh, het is ook vaak een, me een mechanisch gebeuren. Zijn er al meerdere uitvallers? Uh, een van de mensen die uitviel was buiten Kieschner met zijn uh, BMW. Eerder meldde ik al dat hij uitgevallen was... Even een van de ook voor de titel. Die staat tussen de Maurice en de Bleke in. Uh, met twee puntjes achterstand. Helaas uh, kreeg die pannen, maar die auto rijdt toch weer. En uh, ja, met de achterronde achterstand uh, pff, wordt dat lastig om uh, die kampioenschap nog te gaan binnenhalen voor die uh, Duitse. Met nog uh, drie kwartier te gaan. Uh, dan achterronde goed maken, dat zou wel erg veel zijn. En uh, degene dat lukt, uh, die mag zich meer gaan noemen als winterkampioen, denk.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 Dus Jan Blokhuizen een derde plek, een bronzen medaille op deze afstand... en Kramer natuurlijk goud op deze afstand. In het algemeen klassement staat Kramer nu één, gevolgd door Jan Blokhuizen... dus dat betekent voor morgen nog een hele mooie tweede WK-allround-dag. En ja, Sven is titelverdediger, dus wellicht dat hij weer een titel binnen gaat halen. Oké, okay, we gaan het in de gaten houden voor je. Morgen kun je dat uiteraard ook volgen bij CFM... De Zandvoort op zondag gepresenteerd door onze collega Andor Zandbergen.